Genee van Brakel met het NOS-journaal. Bij de Egyptische toeristen media melden dat er zeker 19 mensen zijn omgekomen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. De busjes kwamen door nog onbekende oorzaken een kanaal terecht. Het is het tweede busongeluk in Egypte in korte tijd. Vorige week botsten twee bussen op elkaar. Toen kwamen 38 mensen om. Het aandeel van technisch dienstverlener Integ is op de Amsterdamse beurs flink gestegen na de aankondiging van maatregelen om de enorme schuldenberg te verlagen. Het aandeel schoot bij opening met 20% omhoog. Integ heeft voor 600 miljoen euro nieuwe aandelen uitgegeven en heeft zijn ICT-divisie verkocht. Het bedrijf in Gouda had een miljard schuld na grootscheepse fraude rond een sprookjespretpark in Polen en bij het dokterbedrijf in Duitsland. Topoverleg vandaag in Wit-Rusland over Oekraïne. De Russische president Poetin en zijn Oekraïnse collega Poroshenko zijn daarbij aanwezig. De laatste keer dat ze elkaar ontmoeten was in juni bij de herdenking van D-Day in Normandië. De twee landen maakten elkaar gisteren nog verwijten over Russische tanks die in het oosten van Oekraïne zouden zijn. Het overleg in Wit-Rusland gaat eigenlijk over handel, maar zeer waarschijnlijk wordt ook de crisis in het oosten van Oekraïne besproken. In Japan moet de eigenaar van de kerncentrale in Fukushima schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van een vrouw die zelfmoord had gepleegd. Ze moest door de kernramp in 2011 haar huis uit en raakte in een depressie. De nabestaanden van de vrouw krijgen 350.000 euro. Door de uitspraak van de rechter is de weg mogelijk vrij voor meer claims in soortgelijke zaken. Door de nucleaire ramp in Japan raakten 150.000 mensen hun huis kwijt. Het weer bewolkt en regen, alleen in het noorden nog droog. De regen trekt langzaam naar het zuidoosten weg. En vanuit het noorden breekt de zon door. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Maardenberg, 2 kilometer. Na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam... bij Vinkenveen, 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht... Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Amstel Business Park en Oud-Zuid 5 kilometer. Er staat er een auto stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knoop Ipenburg Ippenburg 2 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Huizen 4 kilometer. Er staat er een vrachtwagen in de berm. En na een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij Den Dolder 4 kilometer. De rechter rijstrook is dicht.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Dit is de Zomerse 50. 4 over 4. Het 4 uur van de Zomerse 50. Onderweg naar de Zomerse nummer 1-hit van 2014. Dat betekent dat nog 12 laten te bedraaien. Want eerst beginnen we met de nummer 13. De titel is: We gaan naar het strand. En het is uh, Rigiera. Vamos a la Playa. Eerst kwam nog Miranda tegen op nummer 50. En nu dus het origineel Rigiera. dus 13 dit jaar. Met een hit uit 83, Vamos a la Playa. De zomer, de in de Zomerse 50. toch snel, hè? Acht jaar geleden was dit een grote zomerrit voor de Colombiaan Juanes Met La Camisa Negra. Het uh, nummer heeft uh, drie jaar op nummer één gestaan in de zomers 50. En dat is een record, want uh, meestal wordt gewoon de zomerse hit. De, de hit van het jaar. En uh, wat het dit jaar gaat worden, hoor je natuurlijk uh, even voor vijf uur. Als we gaan kijken naar de, de velden, staat het uh, 2-1 voor Utrecht bij Feyenoord. Ja. We gaan verder met de zomerse 50, dit jaar om nummer 11. Mango Jerry, een grote hit uit de jaren 70 met In The Summertime. Als je Mungo Jerry hoort, denk je aan een persoon, maar dat is het dus niet. Het is een groep, net als Manfred for Man, Lucy Pearl en Iron van Daal. De groep bestaat nog en heeft 43 jaar tijd bijna 40 bandleden gehad. Mungo Jerry dus met In The Summertime. 50. Een overzicht: 20 tot en met 11. 20, Wem Club Tropicana. 19, Rob de Nijs. Het werd zomer. Het is maar waar, hè. als het maar waar is. 18, Las Ketchup, de ketchup-song. 17, The Binger Boys, we're going to a beat Of 16, Los del Rio met de Macarena. 15, Lucenzo featuring Don Omar, danza, danza Koduru. De 14 Ozone Dragostad in tij. 13 Rigiera famosa la Playa. 12 Juanes La Camisa Negra. En op 11 Mungo Jerry in the Summertime. En op nummer 10 een Schotse dishokie en producer Adam Richard Wells. En hij scoorde samen met Rihanna zijn eerste grote hit. Dat was We Found Love. Summer is zijn eerste nummer 1 hit in Nederland. Stond twee weken bovenaan in de top 40. En Summer leek lange tijd de zomerhit van 2014 te worden... tot een andere plaat hem inhaalde. Wie dat is, dat hoor je later in deze uitzending. Maar eerst is de nummer 10, Calvin Harris, met Summer. En dan moet ik uh, deze instarten. En nu... Ja. Meer Zomerse 50. And I'm met in the summer... To my heartbeat sound...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 en het liedje stond 13 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En dat is een record. Gustavo zingt in het genre sertaneja. Zeg maar de Braziliaanse country. Ballade is ook bekend als Ballade Boa en Ballade. Goed, dat was een uh, invitatie van mij van op de nummer natuurlijk. Dan gaan we naar de nummer 8 in de zomerse 50. Een uh, Nederlandse act hit uit 1997. En een groep die na drie singles al evenveel uh, zangres had versleten. Sex on the Beach is een cocktail met twee delen Wodka, één deel persex snaps, twee delen sap en twee delen cranberry sap. Of een liedje ook daadwerkelijk over de cocktail gaat, is maar zeer de vraag. Het liedje werd in 2000 gecoverd door MJ Madman. Als seks in de bus vanwege de real-life soap ken je hem nog, de bus. Op acht, Tiespoens, Seks on the Beach.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 Don't coat And we can to Belita Adilapa in a disaparty I Lex van de Beat, dit jaar op nummer 8 in de Zomerse 50. En wat hebben wij voor ons neus? Het weerbericht van Lex van den Horn. vandaag in de ochtend. wisselbewolking bewolking en buien. Smiddagsperiode middagsperiode met zon, maat, wiskenwind. Het werd niet warmer dan 16,9 graden vandaag in Zandvoort. Nu 16,1 Morgen in de loop van de dag neemt de bewolking verder toe. Later toenemende regenkans, zwakke tot matige zuidelijke wind. Een maximum van 16 graden. Dinsdag is het gewoon pet, meest bewolkt met regen. Brandelijke wind, maximum van 17 graden. En de vooruitzichten zijn in de tweede helft van de week geregeld zon... en hogere temperaturen tot rond normale waarden. Normaal is 20 graden en het zeewater is 18,5. En Lex die zei gisteren dat hij verwachtte dat hij zaterdag op het strand zou zitten. Dus wie weet... We gaan even kijken op de velden, want uh, daar zijn de half drie wedstrijden klaar. Den Haag, ADO Den Haag, FC Groningen 3-0. Uh, Feyenoord tegen FC Utrecht 1-2. En ook in Breda is het klaar. NAC Breda tegen FC Twente. En daar is het 1-1 geworden. Goed, we gaan verder met de zomerse 50 En dat doen we met de nummer 7. Hier is Romantic featuring T.I. en Pharrell Blurred Lines. met uh, When I Get You Alone... waarna tien jaar zonder noemenswaardige successen volgde. En T.I. die heeft uh, ook nog uh, een aantal hits gescoord... maar dan uh, niet zonder hulp van anderen. En Farewell die was eerst lid van N.E.R.D. en producers duo The Neptunes. En ze scoorde een groot hit met z'n drieën met Blurred Lines. Dan de nummer zes. Een, uh, een drummer en zanger van de Eagles. Hij ging daarna solo, werd uh, wel minder succesvol... want deze plaats was zijn enige solo-hit in Nederland... En hit uit 1985 voor Dan Halley. Op nummer 6 dus met The Boys of Summer. Somewhere between Shadow 4, dit jaar door 5, Kid Rock, All Summer Long, en 4 of 6, Don Halley, the Boys of Summer. Voor Zandvoort en de regio. Even de uitdagingen hebben we nog voor je. Uh, 27 augustus, dat is dus uh, aankomende woensdag. Air in en de AWBZ. Dat is een workshop in de Bibliotheek Zandvoort van 10 tot half 12. Uh, dan vrijdag, de, of is dat zaterdag? Nee, zaterdag is dat. Uh, zaterdag de 30 e De Grand Prix parade. Oude raceauto's door het centrum van Zandvoort. Dat is uh, om half 8. En aansluitend vanaf 9 uur een muziekfestival in het centrum van Zandvoort. Dan volgende week, uh, zondag, Historic Grand Prix. De race. Weekend met oude racewagens. Zal je vast wel bij Rob eh, horen en zal Willem van Densen weer van stal worden gehaald. Maar er is ook een Jutters kofferbakmarkt in het Gastersplein eh, in Zandvoort. Wat we ook nog hebben is de zwemvierdaagse. Die start eh, volgende week maandag. Niet aankomende maandag, maar de week erop. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 september wordt de 17e editie van de Zwemvierdaagse georganiseerd... in het zwembad van Centerparks. Op vier van de vijf avonden kan er gezwongen worden... op vooraf aangegeven afstanden, tien of twintig banen is dat. Elke avond kan er tussen half negen en half acht gestart worden... oh, sorry, half zeven en half acht gestart worden. Uh, half negen vanzelfspreken mogen kinderen alleen meedoen... met minimaal het A-diploma. indien Die onder de acht jaar alleen met een begeleider. En de rechtsbrigade is ook dit jaar weer aanwezig om toezicht te houden. En voor de eerste hulp zal het Rode Kruis paraat staan. Kaarten A 57 zijn te koop bij Bruna... Uh, of bij de start van de Zwemvierdaagse. Voor de deelnemers van de triathlon liggen ze klaar bij de start. En op vrijdag 5 september worden de medailles uitgereikt. En vanaf 8 uur staat er een afsluitende Aqua Disco. Er is ook nog een uh, ander bericht. Dat per donderdag 21 augustus heeft de Zandvoortse Oproeporganisatie CFM... een nieuwe voorzitter, en dat is Belinda Gureson. En zij zal de opvolger worden van Pieter Joustra... die eerder dit jaar opstapte na omneem met de andere bestuursleden. Gureson heeft al wat met CFM te maken gehad als lid en voorzitter van de PBO. Dat staat voor het programma Beleid op bepalend orgaan. En uh, dat is de vroegere programmaraad. Dat was het even voor lokale informatie. Wij gaan weer verder met de Zomerse 50. En dat doen we met de nummer 1 van vorig jaar. En dit jaar zakken dus naar nummer 4. Hier is Avicii en Hello Black met uh, Wake Me Up. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. But I know where to start.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 Dit jaar op nummer Brian Adams Summer of 69. En dan voor de nummer 1 van vorig jaar, Avicii met uh, Wake Me Up. Dan de nummer 2 met een bijbehorende dans uit de jaren 20. en dat onderstond op de Nederlandse Antillen. En uh, de twee kinderen uit de videoclip, misschien ken je die nog uit 1990... die scoorden een hitje met de Frente a Frente als Chico en Roberta. Wat een informatie allemaal. Goed, Kaoma, Braziliaanse groep, maar opinerend vanuit Parijs. Scoorde een grote hit uit, uh, in 1989 met uh, de Lambada. En dit jaar vinden we ze op nummer 2 in de Zomerse 50. Met de Lambada. De Zomerse Vijfde. Een overzicht. De tien beste zomerhits van het jaar. Op tien Calvin Harris, Summer. Negen uh, Gustavo Limo met Ballada. 8 acht Teespoen Sex on the Beach, Zeven Roman Thick featuring T.I. en Pharrell. En uh, Blurred Lines. Zes Don Henley, The Boys of Summer. De vijf Kid Rock, All Summer Long, Vier Avicii en L.O. Black, Wake Me Up. En op drie Pride and Summer of 69. En op twee Koma met de Lambada... Wat is dan de nummer 1? Nou, we gaan even luisteren naar uh, de nummer 1. You're speaking with T.S.S. Esbro from the Netherlands. Oh, hi I'm... I mean, hi. I'm fine. Hey, we're calling because you're the number one of the, somer, the Somersen 50. And uh, how do you feel about that? <laughs> it's, it's, uh, it's, it's insane. Yeah, it's... it's well, why did you create salsa tequila? Uh, just for fun, actually. We uh, we were just hanging around a couple of friends and decided to make a song because uh, we thought it would be funny, and then it kind of just took off. Wow! And and how did you come up with the with the random words? Why why random words? Uh, yeah, because none of us speak Spanish. <laughs> <laughs> we, we thought that Spanish lyrics would be like the ultimate lyrics for a summer summer song, but then since none of us spoke Spanish, we just. We just uh, did all the all the Spanish words, and artists, and foods, and drinks, we knew. them <laughs> <laughs> in the mix, and then... <laughs> yeah, well, it, it, it turned so out tequila. very good. I mean, you're, you're currently number one in, in the top 40 uh, here, and, and well, in the zomerse, 40, uh, zomerse wow. 50 uh, over here. Um, yeah. Are you going to make more songs like Salsa Tequila, or do you think it's just a one-time thing? Uh, I, I work as a comedian, so there's going to be more uh, like comedy songs and stuff nice but uh i don't have any like uh i don't have anything lined up right now but there's yeah there, there, there's gonna be more comedy music coming from coming from me <laughs> <laughs> well we're looking forward to it um what would you like to say to the to the dutch uh, folks uh, what would I say? Thanks for listening. <laughs> <laughs> And uh, thanks for making you a big uh, hit. You've, you've been uh, to um, uh, Spain uh, uh, last week. Uh, what did you do over there? Yeah, I went, I went to uh, Ibiza to do a, a TV interview with a, a British TV show called Ibiza Uncut. Wow. So, I <laughs> flew down to Ibiza for three days, did the interview, and then came back to Norway. <laughs> <laughs> wow. It's yeah. like, well, it must be crazy for you. Yeah, it's, it's really insane. I don't think uh, I don't think I've realized what's actually happening right now. Yeah I, I I can understand that. It's it's like coming out of nowhere with with a big big number one hit. Yeah. It's well, it's just crazy. Yeah, we, we just uh, we just played it. Uh, we're, we're just at the end of the hour. So I would like to thank you and uh, uh, for the interview. Thank and, you as well. Yes. And and well, we're going to wait for for new uh, materials of you. Yeah. <laughs> cool. thank, thank you and have a nice day. You too as well. Ja, dat was even een interview die... Uh, uh, hoe heet die, uh, Knakker. Even kijken. hoe die knakker heet. Uh, Thias Essenboom van Local FM had met uh, de nummer 1 Anders Nielsen... dat is dus uh, de populairste zomerplaat uh, van dit jaar. Een pakkende melodie, saxofoon, en veel Spaanse woorden en namen erin. In de zomer dit is geboren, zo simpel is het. Inmiddels zijn er al veel paradieën gemaakt op deze hit. Onder meer door uh, 3FM Dishockey, zonder Hoge Doran... die er Volvo Ikea van maakte... Met veel woorden en namen uit de Scandinavische landen. Goed voordat ik hem ga draaien wil ik even bedanken Martijn Poortvloed. Portfried voor de hitfeiten en Martijn de Lange voor het organiseren van de 14e editie van de Zomerse 50. En natuurlijk Dolly en Lea die bij de uh, Kinderspeeldag waren in Oud-Noord. Goed, ik laat je alleen met de nummer 1 uit de Zomerse 50. Wij spreken elkaar weer over vier weken. Hier is Anders Nielsen met uh, die nummer 1 hit uit de Zomerse 50 en de nummer 1 hit van de zomer van 2014. Die heet salsa tekia. Nou fijne zonnige avond nog, hè? Dag. Maria Texme, Shakira Macho Salsa, Sombrero Gato Negro, Mojito All del Paso, Madrid, Chihuahua, Adele, Por favor,